12 uur. Door uur dooral met het NOS journaal. Na de anti demonstratie in Amsterdam staat er vandaag een betoging gepland in Den Haag en morgen eentje in Rotterdam. Burgemeester Abtaliq van Rotterdam heeft al gezegd dat hij weigert de demonstratie door te laten gaan als er meer dan 80 mensen op afkomen. Het Schouwburgplein is niet groot genoeg om met meer mensen anderhalve meter afstand te houden. Hij roept op tot alternatieve acties, bijvoorbeeld het vormen van een lint langs de waterkant waarbij afstand houden wel mogelijk is. In Amsterdam stonden gisteren te veel mensen te dicht op elkaar. Burgemeester Halsema zegt dat de politie niet ingreep... omdat dan mogelijk geweld zou moeten worden gebruikt. Op termijn kunnen de coronaproblemen leiden tot een nieuwe eurocrisis... zegt het Centraal Planbureau. Ondanks de overheidssteun... raken bedrijven en huishoudens in financiële problemen. En ze kunnen de banken meetrekken als de recessie lang aanhoudt... en steeds meer schulden niet terugbetaald kunnen worden. De FIFA heeft nationale voetbalbonden opgeroepen te overwegen om geen sancties op te leggen aan spelers die gerechtigheid vragen voor George Floyd. Dat is opmerkelijk, want de Wereldvoetbalbond ziet er normaal gesproken streng op toe dat spelers tijdens voetbalwedstrijden geen politieke, religieuze of persoonlijke boodschappen uitdragen. Voor de zevende nacht op rij zijn in Amerikaanse steden protesten tegen de dood van George Floyd uitgelopen op rellen en plunderingen. In de voorstad van Chicago vielen twee doden bij onlusten. In St. Louis werden vier agenten neergeschoten. Die zouden niet een levensgevaar zijn. In New York werden warenhuis Macy's en andere luxe winkels geplunderd. Daarom is de avondklok vervroegd naar acht uur. Het weer veel zon, weinig wind, 25 tot 29 graden. Morgen iets minder warm, dan ook meer bewolking. En smiddags en s avonds vooral in het oosten, kans op een enkele bui met mogelijk onweer.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 Met nu Met voorstand voor en de regio. bij het tweede uur van ZFM live programma op deze dinsdag. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik mag ook uw muzikale gids zijn het komende uurtje. We openen de oudere luisteraars onder u, zullen het waarschijnlijk herkend hebben... met de tune van het muziekprogramma Music All In, wat door de AVRO... Eind jaren 60, begin jaren 70 op de tv werd uitgezonden met als presentator jazzpianist Pim Jacobs. De artiest van de dag, u weet het inmiddels, is Huub van der Lubbe. En van hem gaan we luisteren naar het nummer Niemand weet. Niemand weet. I'm Niemand weet. Uh, tijd voor wat country muziek. We hebben natuurlijk hele goede country zangers uh, hier in ons eigen land. Uh, ik denk aan Ilse de Lange. Maar in Amerika was toch uh, John Denver een van de gekende namen in uh, deze muziek. John Denver natuurlijk veel te vroeg. Overleden door dat noodlottige ongeluk met zijn eigen vliegtuig. Waardoor die in 1997 in dat vliegtuig neerstortte. Maar uh, hij was een echt fantastische artiest. Mooie concerten. En hij kon ook acteren. Ik kan me altijd nog herinneren de ontzettend geestige optredens in de Muppet Show. Uh, waar die uh, Echt een hele leuke rol speelde samen met mijn figuren als Kermit de Kikker. Wel, we hebben nu klaarstaan een van zijn bekende nummers. En dat nummer is getiteld Thank God I'm a Country Boy. Well, life on a farm, a kind of laid back, ain't much an old country boy of me can't hack. Early to rise, early in the sack, I thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm Raising me a family and working on a farm Days are all filled with needs easy country charm Thank God I'm a country boy Well, I got me a firewife, I got me old fiddle When the sun's coming up, I got cakes on the griddle Life ain't nothing but a funny, but a riddle Thank God I'm a country boy When the work's all done and the sun's setting low Pull out my fiddle and rossin' up the bow Kids are all asleep so I keep them low. And Thank God I'm a country boy I'd play a solid good all day if I could My wife wouldn't take it very good, so a fiddle in a can work when well it should And thank god I'm a country boy Well I got me a firewife I got me old fiddle The Sun's coming up like a cake's on riddle Life ain't nothing but a fun of a riddle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 My daddy still the day he died Took me by the hand and me close to the side Said live a good life, play my fiddle with pride And thank God you're a country boy When well, my daddy taught me young how to hunt and how to battle Taught me how to work and tune on the fiddle Taught me how to love and how to give just a and thank God I'm a country boy Well I got me a wife, I got me old fiddle When the sun's coming up, like a cakes on the fiddle Life ain't nothing but a funny, but a fiddle I'm a country boy. Een lekker akoestisch nummer van John Denver. Thank God, I'm a country boy. Uh, we switchen weer even naar een andere taal. En dat wordt dan Frans. Patrick Bruel, ook een gekende chansonnier in Frankrijk... Uh, gaat uh, ons laten luisteren naar het nummer Adieu. De partir de chez elle, un croissant, un éclat de rire. Son mari lui dit qu'elle est belle, mais dans une heure elle va mourir. Elle n'a pas choisi son destin, juste là, au mauvais moment, puisqu'il fallait prendre ce train et Madrid. Leur ses enfants Adieu Nous sommes tous dans le noir Si tu n'existes pas Au moins fais-le savoir Adieu Je n'ai plus de questions Mes yeux sont abîmés Pair la raison. Sa femme attend une deuxième fille. Elle jure qu'elle n'en aura pas plus. Il touche son ventre, les yeux qui brillent. Pourquoi, juste à cet arrêt de bus? Pourquoi ce type est si couvert? Il fait si chaud à Natania. Sont se mélange à la terre Et le monde reste sans voix Ah Dieu Nous sommes tous dans le noir Si tu n'existes plus Au moins, fais-le savoir Mes yeux sont fatigués Mon cœur perd la 16 il est en retard Comme à peu de choses près tous les jours Mais aujourd'hui, il est trop tard Il ne montera pas dans la tour Il voit des cris courir vers lui Il croise des yeux qui hurlent de peur Pourquoi ses larmes Pourquoi pas lui Et cette poussière à vie Dans le cœur Adieu Nous sommes tous dans le noir Si tu n'existes pas Au moins fais-le savoir Adieu Il y a tant de questions Mes yeux sont épuisés La raison Adieu Nous sommes tous dans le noir Si tu n'existes plus Au moins fais-le savoir Adieu Ils se réclament de toi Dis-leur que ce n'est pas toi a tout ça. Patrick Bruel, adieu. Uh, weer even een totaal andere stijl... maar iets waar ik ook erg dol op ben. Dat is namelijk Ierse folk songs. En uh, we kennen... Wanneer we het over Ierse folk-songs hebben, dan is er één naam die natuurlijk snel in je gedachten schiet. En dat zijn uh, de Dubliners, uh, die in <coughs> diverse bezettingen hebben opgetreden en nog steeds toeren. Een van de bekende songs van hun en überhaupt een bekende song in het Ierse repertoire, The Wild Rover. I've been a wild rover for many years. And whiskey and beer To frequent, I told the landlady me money was spent. I asked her for credit, she answered me nay. Such custom as yours I can have any day and it's so. Ten sovereigns bright And the landlady's eyes open wide With the light She says I have whiskies And the wines of the best And the words that you told me were only in jest And it's so no. And when they've caressed me as oft times before, then I never will play the wild rover no more, and it's so no En dat is applaus voor de Dubliners, The Wild Rover. Ontzettend leuke sfeer altijd als je in Dublin bent en je gaat naar Temple Bar. Het district met al die cafés waar in ieder café wel een uh, Ierse folkgroep uh, alle bekende nummers staat te zingen. Uh, weer tijd voor uh, onze artiest van de dag, Huub van der Lubbe. Ik vind dit altijd een heel bijzonder nummer, met name de, de tekst. Dus luistert u goed naar Huub van der Lubbe met het nummer... Ze is een vrouw. Als je denkt haar te begrijpen, zit je er verschrikkelijk naast... Als jij hem zit te knijpen, blijft zij kalm, maakt ze geen haast. Als je hoopt haar te verrassen, doet ze net of ze niet ziet. Ze kan twintig jurken passen, maar de mooiste vindt ze past net niet. een vrouw. Dat luistert nou. Dat luistert nou. Ze is een vrouw. Als je dacht haar te verleiden, heeft ze jou al lang versierd. Jij ja, vindt gek wat zij normaal vindt. Geval vindt ze maar weert. Ik nou. Weet ze niet altijd, maar wel precies hoe zij het voelt. CD Simpel verlangen, ze is een vrouw. Een paar weken geleden draaide ik uh, iets van een Australische groep. Uh, Australische muziek, althans muziek van Australische artiesten. Horen we in dit gedeelte van de wereld niet zoveel. Uh, het nummer wat ik toen draaide, dat was uh, van The Seekers. I am Australian. En nu heb ik van een andere Australische artiest. Peter Allen wat klaarstaan. Peter Allen geboren in Australië en in 1992 overleden in San Diego, in California. Er was een zowel zanger als songwriter... en waar hij een groot gedeelte van zijn leven in, in Amerika woonde, in California... had hij een nummer en dat nummer dat was getiteld... I Still Call Australia Home. En daar gaan we nu naar luisteren. been to cities that never close down From New York to Rio An old London town But no matter how far Or how wide I roam I still call Australia But my heart lies waiting werd in drie kwarts maand door Peter Allen Australië bezongen. I still call Australia home. Waar ik ter wereld ook ben. Uh, van Australië weer even een hele grote stap terug naar het oude continent Europa. Spanje, de zangeres is Anna Belen met Solo Le Pido adios. Oftewel, ik vraag het alleen aan God. stem van Anna Belen. Solo le pido adios. Ik draai ook regelmatig wat nummers... van Nederlandse kleinkunstenaars. Een tijdje geleden had ik wat van Paul van Vliet gedraaid... bovenop de boulevard. En ik kwam ineens tot de ontdekking... dat een van de... wellicht een van de, vind ik, allergrootste die we hebben gehad. Toon Hermans, daar nog nooit wat van door mij gedraaid is. Nou, daar moet snel verandering in komen. Van de laatste cd die hij heeft uitgebracht. Die heet Als de Liefde in 2003. Draai ik het nummer Als de Liefde Niet Bestond. Als de liefde niet bestond. Zullen ze stilstaan, de rivieren.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 Ja, en zo sterft de laatste pianoklank van uh, dit prachtige nummer van Toon Hermansweg. Als de liefde niet bestond. Uh, Herman van Veen, dit jaar bezig uh, totdat corona roet in het Ede met een jubileumtour. Uh, heeft prachtige nummers gebracht, veel vertaald uh, uit het Frans... Uh, uh, op zijn uh, cd in vogelvlucht bijvoorbeeld staat een vriend zien huilen. Ik dacht uh, Willem Wilming dat hij dat vertaald of hertaald had. Maar ik heb hier de uitvoering in het Frans. Want van origine is het een Frans nummer. Voir un ami pleurer. En Lara Fabian gaat dat voor ons zingen. Ik Een prachtige uitvoering van de Belgische chansonnière Lara Fabian. Het uh, laatste nummer wat onze artiest van de dag gaat brengen uh, staat nu klaar uh, van zijn uh, cd Simpel Verlangen. Het laatste nummer van Huub voor vandaag en dat is Stampvol Café, Huub van der Lubbe.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 Vinden vrienden vriendinnen maar niet van mij ik zit er mijn eentje er niet met z'n twee niets is zo eenzaam als een stal vol café kijk een pet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 Uit het zicht verdwijnen Van de achterlichten Van de laatste trein Naar huis Iedereen is er En ik kan erbij Niemand die hoorde Wat ik net zei Al ben ik hier wel Niets is zo al eenzaam als een stad vol café. Niets is zo al eenzaam als een oeens, vol oeens, Kampvol Café, dat was onze artiest van de dag, Huub van der Lubbe. En met zo'n lekker country-gitaartje in de begeleiding. Uh, ik ga wat draaien van een groep genaamd The King's Singers. Uh, van origine was dat een a cappella groep die uitsluitend klassieke muziek zong... maar in de loop der jaren hebben ze zich ook op het lichtere pad begeven... En ik heb uh, hier wel een erg uh, vocaal mooi nummer staan... waar die fantastisch getrainde stemmen goed tot hun recht komen. Uh, het nummer After the Gold Rush van Neil Young. Neil Young, zoals jullie herinneren, onderdeel van Crosby, Stills, Nash en Young. En uh, het, het album wat Neil Young maakte onder de titel After the Gold Rush... daar stond ook het gelijknamige nummer op. Wij gaan dus luisteren naar de uitvoering van de kingszingers. When well I dreamed I saw the knights in Armakom saying something about a queen. There were peasants singing and drummers drumming, and the archers split the tree. There was a fanfare blowing to the sun That was floating on the breeze Look at Mother Nature on the run In the 1970s I was lying getting high thinking about what a friend had said i was hoping it was a lie while well, i dreamed i saw the silver spaceships fly Verstilde close harmony. Mooie harmonieuze stemmen met een hele mooie kopstem uh, die de tekst zong. We hebben nog tijd, denk ik, voor ongeveer twee nummers. En ik heb hiervoor staan een uh, Nederlandse jazzzangeres Greetje Kouwveld. Nog steeds actief. Volgens mij is ze achter in de 70, maar. Stem is nog steeds helemaal in orde. Uh, ze heeft een behoorlijk aantal cd's uitgebracht. En een van die cd's die is getiteld... A Song for You. En op die cd wordt ze begeleid door... Jan Menu op baritonsax... Maarten van der Grinten op gitaar... Jan Voogd op contrabass... en Ak van Rooyen die inmiddels 90 is... en ook nog steeds optreedt. We hebben hem hier ook een aantal jaren in de krocht zien optreden bij jazz in Zandvoort in Theater de Krocht. De art van, uh, ak van Roye uh, speelt de Flügelhoorn. Geertje Kouwveld zingt If. <middels> If a picture paints a thousand words Then why can't I paint you? The words will never show The you I've come to know If a face Could launch A thousand ships Then where Am I to go There is no one home But you You're all That's left me too And where Running dry Dat was Greetje Kouveld, prachtige interpretatie van de song van David Gates. En beroemd geworden door de uitvoering met zijn groep Brad. Maar ik moet zeggen, deze uitvoering vind ik minstens zo mooi... van deze fantastische jazzzangeres Greetje Kouveld. Het loopt tegen de klok van 12. en dat betekent dat we alweer aan het laatste nummer van deze ochtend toe zijn. Ik heb het weer met plezier voor u samengesteld en gepresenteerd en hoop u ook morgen weer te treffen voor de laatste uitzending van mij althans van deze week. Daarna komt een van de collega's weer deze twee uur vullen en morgen zal ik als artiest van de dag weer een duo hebben. Afgelopen maandag was dat Simon en Garfunkel, vandaag Huub van der Lubbe en morgen Ramse Shafi en Lisbeth Liest als artiesten van de dag. We gaan er zoals te doen gebruikelijk uit met Robert Long... met de song Meer dan Ooit. Graag tot morgen. Elke dag storten ze bakken informatie op je kop. Krantenbladen, televisie, internet en noem maar op.